Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël en de Verenigde Staten hebben de aanval ingezet op Iran. Beide landen voeren luchtaanvallen uit op Teheran en andere Iraanse steden. De Amerikaanse president Trump heeft inmiddels in een video de aanval op Iran toegelicht... Zegt correspondent Rudy Bauma. Hij zegt dat het Amerikaanse volk beschermd moet worden voor dreiging van het Iraanse regime. En dat, dat die dreiging nu geëlimineerd wordt. En volgens Trump zijn de dreigende activiteit van Iran een direct gevaar voor de VS. En ook voor de Amerikaanse troepen over zee. Hij zegt verder nog dat ze de raketten gaan vernietigen. Hun raketindustrie met de grond gelijk gaan maken. Dus voor zijn woorden van Donald Trump net. Er werd al weken rekening gehouden met een aanval op het Iraanse nucleaire programma... en mogelijk ook het Iraanse regime. Israël en de VS zeggen dat de aanvallen meerdere dagen gaan duren. In Israël gaat het luchtalarm af... Want Iran reageert militair, zegt correspondent Daisy Moore. De afgelopen tien minuten uh, horen we dat Iran een uh, reactie uh, aan het uitvoeren is. We horen op dit moment over dertig uh, raketten die richting Israël zijn gegaan. Dat lag natuurlijk in de lijn der uh, verwachtingen. Teheran zei het vanochtend ook al, Iran is zich aan het voorbereiden op een enorme verpletterende uh, reactie. Het Israëlische leger meldt dat ze Iraanse raketten uit de lucht proberen te schieten. Dat lijkt niet volledig te lukken. Persbureau AP meldt dat er in het noorden van Israël explosies zijn gehoord. Er zouden geen gewonden zijn. De hoogste geestelijk leider van Iran, Khamenei, is volgens bronnen naar een veilige locatie gebracht. Hij zou niet in Teheran zijn. Israël begon vanochtend iets na zeven uur met de aanval op Iran. Het luchtruim boven Israël en Iran is inmiddels gesloten.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 Dit is ZFM, met nu, Goedemorgen Zandvoort. We zijn de kinderen van de nacht, en fight voor de future van onze nation. Let's come together and unite, nothing's gonna stop us now. Outro <laughs> Music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 Zandvoort, elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM. Goedemorgen Zandvoort, we gaan weer beginnen. Het is even over 10 en uh, ja, elke zaterdag uh, is dit programma. Uh, de, uh, Goedemorgen Zandvoort, actualiteitenprogramma. Um, ik ga even zeggen wat wij ongeveer gaan doen in de komende twee uur, want uh, het programma duurt tot 12 uur. Um, het is verkiezingstijd, dus we praten al uh, enkele weken met uh, politici hier in dit programma in de aanloop naar de verkiezingen op 18 maart. En inmiddels is aangeschoven Karim El-Kabali van uh, GroenLinks, Partij van de Arbeid. Welkom. Uh, goedemorgen. Karim, goedemorgen. Uh, in dit uur gaan we ook nog even praten met Geert Seidsema over de laatste ontwikkelingen rond uh, camping Zandervoerde. En in het tweede uur um, komt Peter Kramer van de PVV langs. Hij is nog niet zoveel in het nieuws geweest, maar uh, hij kan ons vertellen wat uh, zijn uh, diepere achtergronden zijn om voor de PVV uh, de raad in te willen. Um, en we uh, sluiten af met een reportage van Carina Vere, die, uh, uh, als het goed is, uh, bij Sjaak Balken de, in de zaak is. Bruna, die neemt natuurlijk vandaag afscheid, uh, vanmiddag tussen 2 en. Vijf, maar uh, hij wil ons al te boord staan uh, in uh, ons programma. Nou, dat is ongeveer wat we gaan doen. Dus uh, na uh, enkele anderen is nu Karim Elkebali aan uh, de beurt van GroenLinks. Welkom nogmaals. Dank ik u. mag Karim zeggen, neem ik aan. Hè? Zeker. Ja, oké. Okay. Nou, de, de, de, jij wordt inderdaad in de altijd de heer Elkebali, maar ik vind Groen. het in, in zo'n radioprogramma. Oké, okay, um, uh, GroenLinks Partij van de Arbeid. Ja. Ja, de, de, de naam zegt het al, want het zijn natuurlijk twee... Uh, partijen, hè? Jullie zijn uh, samengegaan. Want jullie hebben uh, ja, als, als, als zelfstandige partij in de raad gezeten. Ja, acht jaar al. Acht jaar al, hè? En kun je, kun je uitleggen uh, waarom deze, deze samenvoeging is gekomen? Nou, landelijk is het natuurlijk gebeurd. Klopt. Maar jullie hoefden dit niet te doen, hè? Want er zijn nee. ook gemeenten waar het niet gebeurt, hè? Nee, klopt. Uh, voor mij Bijvoorbeeld Amsterdam, een van de grote gemeenten, ja, is waar dat ja. niet zo is. Nee, ja, het is ook bij ons gewoon uh, eigenlijk net zoals het in het land ook is gegaan. Uh, gegaan. Uh, de leden die hebben bepaald. Uh, natuurlijk zijn wij zelf ook blij dat we samen gaan. Want anders hadden we uh, dat niet, uh, niet gedaan. Ja. Uh, waarom gaan we samen? Ik denk dat je samen veel meer bereikt dan, uh, dan in je eentje. Aha. Um, en dat, dat, dat zien we ook. Want sinds we echt hecht zijn gaan samenwerken in de gemeenteraad... Uh, ja, lukt het ons toch meer om onze eigen plannen... Voor zand wordt om die, uh, ja. die er goed doorheen ja. te krijgen. Dus ik denk dat dat samenwerken, dat, dat is het samengaan... En ...daar bereik je gewoon veel en veel meer mee. Ja. Oké, okay, nou, daar hebben we het later nog wel even over. Uh, dus de leden hebben dat bepaald, hè? Ja. Die, hebben, die moesten toestemming geven daarvoor. Klopt. Uh, waren er ook leden op tegen of niet? Waar mensen voor zijn zijn er altijd ja, mensen tegen. Ja. Maar was uh, het een verhouding van 51-49? Nee, of, uh, de verhoudingen nee, waren vanuit. meer uh, Noord-Koreaan zoals ze dat dan ja, in de partij ja, ja, ja. zeggen. <laughs> Dat was echt ruim boven de 90% aan beide kanten. Dus dat we graag met elkaar samenwerkten, dat stond ja, ja. wel. Want er we zijn natuurlijk wel verschillen hè, tussen de Partij van Zeker. de Arbeid en GroenLinks. De Partij van de Arbeid is een klassieke sociaal-democratische partij. Klopt. Jullie zijn ook sociaal, dat is ja. wel duidelijk natuurlijk. Daar hebben we het zo nog wel over. Maar uh, jullie uh, idealen die worden gecombineerd met uh, milieu, uh, duurzaamheid, klimaat uh, ja. en, en dat soort zaken. Maar goed, um, en, maar dat is trouwens met de Partij van de Arbeid ook... Uh, Redelijk zo, hè? Ja. Dus, uh, Wat dat betreft ook... lijken op elkaar. Lijken zeker op elkaar. Lijken zeker op elkaar. Nou, ik had je al gevraagd om... Uh, als je het erg niet erg vindt... om even met de actualiteit te beginnen. Ja. En De actualiteit is de, de krocht. Uh, daar speelt van alles om. Uh, um. uh, de verbouwing is achter de rug natuurlijk. Het gebouw is geopend. Maar de, het college heeft in een raad-informatiebrief laten weten dat uh, ze niet genoeg hebben aan uh, de, even kijken, 2,3 miljoen die nu al toegezegd is, ja. Want ze willen er nog 600.000 bij hebben. Nou, het is begonnen met 1,1 miljoen hè, voor een verbouwing. Ja. Dus dan denk je van, nou ja, daar kun je aardig wat voor doen. Uh, toen is daar, ik dacht, twee jaar later uh, 1,2 miljoen bijgekomen. Dat, was natuurlijk, dat heeft natuurlijk ook voor veel discussie in de Raad gezorgd. En komen er komen nu nog 600.000 euro bij. Ja. En, hoe kijk je er tegenaan? Ja, om, om het helemaal goed te zeggen, er is een overschrijding geweest. Overschrijden, ja, goed. Er ja. zijn extra kredieten die gevraagd ja, worden. Ja. Dus, dus doordat uh, de, de kocht is gewoon duurder geworden. dan dat uh, begroot was. Uh, in simpele taal. Um, ja, wij, wij schokken eerlijk gezegd ook wel van dat bedrag. Ik bedoel, zes ton uh, duurder dan dat je, je hebt. Ja. Kun je een hoop voldoen. Ja, kun je hoop voldoen, inderdaad. Dus dat, uh, dat er goed onderzoek moet worden gedaan naar waar die overschrijding vandaan komt. en waarom we die pas aan het eind te horen krijgen. Ik denk dat dat het alle. Dat, dat staat ja. het ook wel ja, allemaal. Ja, aan de andere kant zie je natuurlijk ook een cultureel centrum... wat uh, in het wordt hart echt weer uh, het hart laat kloppen. Waar verenigingen terecht kunnen waar uh, mooie voorstellingen worden gedaan. Maar nogmaals, dat dit kan gebeuren, dat baart ons wel zorgen. En dat moet echt goed onderzocht worden. Ja, want uh, die overschrijding, ja, het, is, het kan altijd een overschrijding zijn natuurlijk. Ja. Maar van, met zulke hoge bedragen, daar schrik je inderdaad wel van. Kijk, dat, er, dat het een... Dat, dat klinkt een beetje raar, maar dat het een paar duizend euro duurt... Ja, ja, worden, ja goed, of is, is, dat Dat gebeurt altijd bij als Het zal vijf... het zijn, ja. vind ik dat nog wel meevallend. Maar 600.000 euro, dat is wel een hoop uh, Nou ja, die eerste overschrijving van 1,2 ja. miljoen was natuurlijk ook wel een hoop. Hè? Ik bedoel, ja. Um, Oké, okay, um, um, Karim Elkebari, kun jij zeggen wie jij bent, hoe je in de politiek betreft bent gekomen? Ja. Dat kan ik zeker. Ja, ik weet wel wie je bent, maar uh, <laughs> misschien de we... luisteraar. Wij kennen elkaar langer lange ja. vragen. Ja, ja, ja. Nee, uh, wie ik ben, ik ben uh, Karim El Gabali. Ik ben in het dagelijks leven ben ik, uh, docent uh, op een middelbare school in Noordwijkerhout in de buurgemeente. Uh, ik doe dat uh, uit passie uh, om uh, de kinderen elke dag weer iets nieuws bij te brengen. En dat is eigenlijk ook een beetje de passie die ik voor zandwoord heb. Ik ben hier uh, als uh, jonge jongen uh, opgegroeid natuurlijk. Huh? Ik woon al uh, bijna 32 jaar, op één jaar na ben ik even naar Amsterdam gaan. Uh, voor mijn studie, woon ik in Zandvoort. Uh -huh. um, en ik, ik zag als, als kind zijn... zag ik Zandvoort steeds meer veranderen. Uh, en ik zag daar de positie van mijzelf... als, uh, als jongere of als jonge Zandvoorter... ...daar steeds meer in weg, uh, weg gaan eigenlijk. Ja, was je als tiener al geïnteresseerd in de politiek? Ja, eigenlijk heel ja? erg, ik zeg wel. Ik vond op school bijvoorbeeld ook het vak maatschappijleer... ...wat ik nu zelf maatschappijleer. geef, ook oh, heel Dat geef je nu zelf, zelf ook, ja. oké. Okay. Uh. Dus uh, ik denk dat daar wel het, uh, het vuurtje is gaan branden. Uh -huh. uh, en van ouders die super actief ook zijn... ...binnen de de samenleving. Oh, ja, ja. Dus ik, ik zag het allemaal veranderen... ...en toen dacht ik bij mezelf van... ja, um, ...ik kan wel aan de zijkant blijven roepen... ...en zeggen dat ja. alles niet goed gaat... ...en ja. dat ik dingen mis voor mijn eigen generatie. Maar ja, als je iets roept, dan kun je ook iets doen... Zeg altijd. Dus ja. uh, de handen uit de mouwen. Heel goed. zouden meer, uh, zou meer mensen moeten doen, doen misschien? Nou ja, de, het is aan iedereen <laughs> zelf... Lacht, zij kan roepen en dan zeggen we maar, nou ja... Het maar zou ik, zou, zelf, ja. Ik, ik zou het erg fijn vinden als meer mensen dat doen. En ik zie ook wel, ik vind het ook mooi te zien... dat als ik uh, naar de raden in de omgeving kijk... dat Zalport mm -hmm. toch best wel een redelijk jonge gemeenteraad heeft. Dus het is mooi om te zien dat uh, de, de generatie met mij... en de generatie onder mij... dat die toch ook wel echt het idee hebben... handen uit de mouwen laten we het samen gewoon een mooi dorp ja. maken. Want dat er kansen liggen in het dorp... Dat, uh, dat zien we allemaal volgende. Zeker. Heb jij nog getwijfeld welke partij je aan zou sluiten? Uh, ja, zeker. Ik denk dat het heel logisch is dat je mm. goed om je heen kijkt naar welke partij bij je past. Um, en dat je daarin keuzes maakt en kijkt uh, achter de schermen. En uiteindelijk ben ik terechtgekomen nu alweer negen uh, of tien jaar geleden bij, uh, bij GroenLinks. Zat GroenLinks toen in de, in de raad ook? Nee, in dat moment was nee, GroenLinks weer dat, dat dat heel even niet. Nee, in. Nee, zeg maar. nee. Dus wij zijn nu weer twee uh, PO's achter elkaar. Zijn we aanwezig. En daarvoor met uh, Fisdil Babis, klop, he, die heeft klop. dat toen de tijd gedaan. Ja. Maar uh, toen, toen hadden ze even geen zetel. Maar... Nee, toen uh, waren er geen leden op de ja, lijst. En ja. toen is de partij weggegaan. Ja. Ja. Je gaat nu voor je derde uh, termijn klop. op, hè? Ja, tijd vliegt als je... Ja, dat, dat wordt dan, als je, als je dit volhoudt, twaalf uh, jaar. Ja. Ja. Dat is wel heel lang, hè? Ja, dat, dat, is, dat is aardig dat, lang, ja. Dat, want je hebt, je hebt niet voor jezelf het idee van, nou, ik wil het 20 twintig jaar gaan doen of zo? Nee, eigenlijk helemaal niet. Uh, en elke, elke verkiezing heb ik weer gedacht van, ga ik nog een, uh, een, een keer door? Um, en dan is het antwoord ja, omdat ik voor mijn gevoel vind dat wij nog veel kunnen bereiken met het antwoord. En zeker nu met de prachtige samenwerking die met de Partij van de Arbeid aan zijn gegaan. Denk ik dat we echt stappen kunnen maken in uh, ons eigen beleid. In ons uh, progressieve beleid om, om zand vooruit te helpen. Oké. Okay. Um, ja, want uh, die, die samenwerking met de Partij van de Arbeid. Uh, uh, ik heb even nagegaan hoeveel stemmen uh, ja. GroenLinks en Partij van de Arbeid samen hadden in 2022-2018. Nou, Dat scheelt heel weinig. Want in 2018 was het 1147 stemmen. En in 2022 1194. Ja. Dat, dat betekent een hele vaste achterban die jullie ja. hebben. Ja, dat is, dat is opvallend. En als je ook zo'n een keer de landelijke verkiezingen naast legt... dan kom je ook weer rond die 1100 uit. Dus ons achterban ja. is heel erg trouw en loyaal. Ja. Waarvoor heel veel dank natuurlijk. Ja. Um, nee, ja, dus dat bet het zou betekenen, als we dat vertalen naar deze verkiezingen... Dan hopelijk, zou je toch op drie zetels ja. kunnen komen, ja. ja. En ik denk dat je dan wel echt een factor bent die echt iets kan veranderen. in zijn ja, Zeker, ja. Want dan wil je ook het college natuurlijk. Of tenminste de coalitie in. Dat, ja. uh, dat is wel duidelijk en we een we geweldige wethouderskandidaat in Maaike Koper. Dus ja, nee. is hier, hoe is ze ook weer? Nou ja, nee, sorry Dat <laughs> je <laughs> toevallig hier ook. Uh, welkom Maaike. Maaike Koper, uh, nou ja, van GroenLinks, Partij van de Arbeid. Ja. Ik wou zeggen, uh, bijna van Partij van de Arbeid, maar... Van GroenLinks Bedrijf de Arbeid. Ja, ja, ja, ja, ja. Oké. Okay, um, um, jij begon dus met heel veel passie, zeg maar, in die ja. eerste, eerste termijn. Um, viel het in het begin niet tegen dat het een beetje stroperig is allemaal? Dat je natuurlijk heel. heel weinig iets, of tenminste niet snel iets voor elkaar kan krijgen. Ja, het is een beetje een domino-spel in slow motion altijd in de, in de gemeentepolitiek. Dus je denkt, ik heb een geweldig idee, we gaan ervoor. Ja. En je tikt het eerste steentje om en dan denk je, nou, nu gaat het tweede steentje vallen. En dat ja. duurt maar en dat duurt maar. Dus ja, dat frustreert uh, mij zelfs nu nog na acht jaar echt, uh, echt nog steeds. Ik denk ja. dat we uh, in de coronatijd echt hebben laten zien hoe snel ook de overheid zou kunnen handelen... Um, en dat, dat, ik zeg niet dat we dat ook nu weer moeten doen. Want daar is ook heel veel voor opgeofferd in die tijd. Maar we kunnen het wel aan. Uh, en we hoeven soms ook, denk ik, in de Raad wat minder uh, met onszelf bezig te zijn. Want ik denk dat dat ook zorgt voor dat dingen vertragen. Ja. Als we kijken naar alle al tweede periodes bijvoorbeeld... dan zien we dat tot twee keer toe uh, het college niet de rit heeft uitgezongen, En ja. dat er meerdere wijzigingen zijn geweest. Ja, ik denk dat dat niet uh, helpt bij zo snel mogelijk dingen voorzonder voor elkaar ja. krijgen. Nou, nou is soms voor het soms wel gebruikelijk hè, dat er wet opstappen of dat de ja. coalitie uiteenvalt. Ja, het dat, dat, dat lijkt wel op een standwoord dat het bijna niet uh, normaal vier jaar door kan ja. gaan. Nee, dat lijkt, ja, dat, daar lijkt het echt op. Ja, ik weet ook niet waar het aan ligt. Nou uh, ja, dat partijen met bepaalde ja. punten niet eens zijn, dat mag natuurlijk. Maar, uh, moet is er is een partij meteen... in het college nodig die mensen bij elkaar brengt en dus zo uh, ja. al een goede voorbeeld geeft. Ja, en dat is dan groenlinks uh, Ja, Dat zou ik een voorbeeld zijn. Wij, wij, wij, wij gaan letterlijk echt samenwerken waarmee ja. we Zandvoort uh, wat minder verdeeld maken. Ja. Ik denk dat het een mooie oproep is voor heel uh, politiek om te ja. Nou, Kijk eens wat, wat ons verbindt in plaats van wat, uh, waar ja. we uh, met elkaar een roertje over kunnen vechten. Zouden jullie met alle partijen samen kunnen werken? Ik denk dat wij met alle partijen uh, op één partij na kunnen samenwerken. Ja, ja. En dat is natuurlijk de Partij voor de Vrijheid. Uh, ja. Ik denk dat die zo ver van ons af ligt. En uh, ik denk dat het ook wederzijds is. Uh, ...zij niet met ons op het gebied van uh, klimaat... ...en wij niet met hen op het gebied... Uh. Uh, ...in dit geval van uh, migratie... ...en hoe zij uh, aankijken tegen een uh. hele volksgroep. Nou, ja, de heer van Tichel... Uh, ...die komt niet terug in de, in de gemeenteraad... ...dat Top. is een ding wat zeker is. Meneer van der dus, Leer ook niet. Uh, nee, nee, inderdaad. Maar goed, de heer van Tichel was natuurlijk... Uh, ...extreem uh, klimaat... Uh, ja. ...anti-klimaat... Ja. Uh, uh, ...zaken. Daar heb je vaak mee... ...ook in, in discussie gezeten. Hè? Dat ik ja, me zeker. Dus, uh, maar goed, uh, dat, uh, uh, we hebben natuurlijk de PVV in de tweede uur. Daar gaan we het nog wel even over hebben. Uh, jij uh, zei van, je kan prachtige ideeën hebben. Ja. Maar het is lastig om dat uh, direct uit te rollen. Klopt. Nou, die, die, die mooie ideeën. Ik heb hier het hele uh, partijprogramma van ja. Ja. jullie. Uh, hier staan natuurlijk enorm veel ideeën in die uh, uh, uh, jullie hebben opgeschreven. Ja. En uh, ja, als die, al die ideeën worden, worden geïmplementeerd, dan, uh, dan is dat een ideale samenleving denk ik voor jullie Dat uh, ook. denk ik zeker. Maar niet alleen voor ons, ik denk voor Zandvoort. Ja, ja. En wat we ook hebben geprobeerd, uh, is niet alleen maar onze ideeën op te schrijven... maar ook aan onze kiezers te laten zien wat we eigenlijk al in de afgelopen jaren hebben gedaan. Uh -huh. uh, omdat ik vind dat dat ook een Je ja, verkiezingsprogramma is ook een beetje laten zien van dit heb ik bereikt. En als je op mij stemt, dan kun je dus zien dat wij ook daadwerkelijk onze plannen... die we in onze programma's hebben, dat we die ook echt behalen. Nou, ik, ik, ik las dat heel veel in, wat deden wij? Ja. Ja? Maar uh, is dat wij, hebben de gemeenteraad? Of dan wij, gewoon wij als twee partijen samen. Ja? ja? Nou ja, de, u had natuurlijk altijd de steun van andere partijen nodig. Zeker, maar de ideeën die in ons verkiezingsprogramma staan... zijn. Uh, en en, en niet, alles, niet, die, al, al, niet alles hebben jullie als eerste gepresenteerd, zeg maar. Nou, ik uh, durf daar nog wel een... Ja, uh, ja. ja is enorm veel, wat deden we. Ja. Dus, uh, we hebben ja. heel veel bereikt in de afgelopen... Nee, dat klopt wel, dat klopt wel, inderdaad. Uh, ja, dat extra groen hebben we het zo nog wel even over. Dat is, komt erg veel terug. Er worden extra bomen nu uh, deze week geplaatst. <coughs> op de Zand van Slaan, bijvoorbeeld. Ja. Mooi motie ja. van mevrouw Koper ook weer. Ja, zeker. Absoluut. Dat is een, zeker een feit. Uh, over die bomen wil ik het zo nog wel even over hebben. Want dat was ook in de laatste gemeenteraadsvergadering. Ja. Dat kwam er weer naar voren, hè, bomen. Maar ik wil even terug naar. Uh, even kijken hoor. Uh, <coughs> dat uh, partijprogramma. Het begint met een prachtige foto van een nieuwbouwwijk. Ja. Klopt. Met prachtige grote bomen. Ja. Ja, maar die grote bomen staan nu niet in die nieuwbouwwijken natuurlijk. Nee, die grote bomen moeten eerst groeien. Maar het verkiezingsprogramma is, zoals je net ook gezegd hebt het ideaalplaatje natuurlijk. Ja, ideaalplaatje, ja. Ja, je kan moeilijk uh, je in, ja. helemaal geen ja, bomen dat neer. Nee, dat klopt, ja, ja, ja, ja. Uh, nou ja, jullie zijn natuurlijk enorm uh, voorstander van sociale woningbouw. Zeker. Hè? Uh, nu is er uh, het afgelopen jaar, in 2025, zijn er nul woningen gerealiseerd. Nul. Ja. En in de afgelopen vier jaar, als ik het goed heb... 140, 150. Ja. On... Dat is natuurlijk wel heel, heel weinig. Hè? Klopt. En onze ambitie is 750 woningen bouwen. als <coughs> de gemeente. Um, ja, hoe komt het nou? Ik denk dat het toch komt... omdat wij, en dan wijs ik weer naar de gemeenteraad... Uh, waar ik onderdeel van ben... is dat wij heel snel um, in discussie raken... met elkaar. En dan... Uh, heel vaak ook nog wel eens in de, in de kramp schieten... van dat we een project... weer willen aanpassen, daar weer een keer overheen willen gaan... en elke keer dat doen zorg weer voor maanden aan vertraging. Ja, en als je dat heel vaak doet, zoals de gemeenteraad de afgelopen periode heeft gedaan... dan kom je op het gegeven moment op het feit neer dat je het niet bouwt. Ja. En dat vinden wij echt het meest vervelende. Je hebt kunnen zien dat wij in de afgelopen jaren... de hele tijd hebben aangenomen bij het college... van welke momenten kunnen wij daaruit nou bijvoorbeeld zo'n proces van het bouwen halen... waardoor de bouw wordt versneld. En vaak komen dan neer op eigenlijk dingen zoals dat, dat het wat minder vaak langs de raad gaat... Uh, dat er bepaalde dingen vooraf al worden geregeld. Zoals een natuuronderzoek bijvoorbeeld. Uh, dat soort dingen. Daar, daar staan we echt naar aan het zoeken. Hoe kunnen we het nou verzinnen? Want het is mij ook een doorn in het oog. Uh, dat dit niet op dit moment gebeurt. Ja, maar de, de, deze discussie speelt natuurlijk ook landelijk. Ja. Hè? En uh, daar wordt stikstof, ook gezegd... Uh, ja, stikstof uh, uh, wil ik zo nog even benoemen. Maar daar wordt ook gezegd dat, dat er mindere mogelijkheden moeten komen... om zeg maar, in beroep te gaan tegen... Ja. En, en dat gaat vaak door de Raad van State. En dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat houdt maar op eigenlijk. Ja, dat blijft doorgaan, ja. Ja, ja. dus uh, sociale woningbouw is belangrijk. Nou ja, er zijn een paar projecten die er nog aan moeten komen. Uh, zoals uh, Curidex terrein, ja, hè, waar ja, 500 woningen moeten komen. Ja. En ook een deel sociale woningbouw, Klok. volgens mij. Hè, ja. Ja. Die jullie trouwens verder niet in, in Noord willen hebben. Nee, wij vinden dat wat dat betreft uh, Noord qua sociale woningbouw uh, zijn portie wel heeft gehad. En er zijn nog veel meer plekken in Zandvoort waar ook sociale woningbouw kan worden gedaan. Ja, op P Zuid heb ik uh, gelezen in Klopt. het programma. Jullie ja. willen P Zuid parkeerplekken opofferen uh, voor... Nee, dat, oh. uh, dat willen we niet. Uh, we willen de grond gewoon dubbel gebruiken. Het is um, in Zandvoort een feit dat we heel weinig ruimte hebben... Uh, en dat betekent dat we anders moeten nadenken over hoe we de ruimte gebruiken. En wat ons betreft, uh, kijken we bijvoorbeeld bij P Zuid, kunnen we daar niet de garage of een parkeergarage maken... En daarbovenop dan de ruimte gebruiken om daar bijvoorbeeld te bouwen. Dat het is een van de weinige plekjes waar je daar nog wel echt zou kunnen bouwen. En dat geldt voor meerdere plekken. Bijvoorbeeld ook de ja. Noordboulevard. Probeer daar nou eens een garage te maken zoals in Katwijk. En laten we dan de grond daarboven gebruiken. Uh, om daar bijvoorbeeld groen te creëren. Maar ook bijvoorbeeld over woningbouw. En dus dan ja. zijn er nog wel meer plekken waar je dat best wel zou kunnen doen. Ja, ja, dus Want we hebben ja, nou eenmaal weinig grond. Ondergronds soort. parkeren. Ja. Uh, Bovenop heeft wel woningen. Ja. ja, het is een goed idee. Lijkt mij ook. Ja. Maar uh, uh, dat zal nog heel wat discussie gaan opleveren natuurlijk. Zeker. Nou, jij noemde al, uh, uh, de, de stikstof is een, is een probleem. Dat wordt altijd genoemd ook door de wethouder. He, dat, uh, de wethouder De Kloet zegt ook vaak, ja, er zijn vertragingen door de, de, de stikstof. Uh, stikstof is natuurlijk een belangrijk dossier, maar ja. hoe, hoe kijken jullie daar tegenaan? Nou ja, we, we zien daar dat uh, de landelijke koers uh, uit de Tweede Kamer en het ja. net natuurlijk niet heeft geholpen de afgelopen jaren. Want... Nou, daar hebben we eigenlijk gewoon stilstand gehad. En dat is ook een reden waarom we natuurlijk nieuwe huizen bouwen nu. Um, ja, wat ons betreft moet het gewoon zo snel mogelijk worden opgelost. Ja. En helaas kunnen wij dat als gemeente niet doen. Maar wij hebben hier als de gemeente, in de gemeente, wel alle gevolgen ervan. En het gaat zelfs zo ver dat we moeten uh, proberen te hopen... dat we bijvoorbeeld een reddingspost bouwen. Nou, niet belangrijker in een badplaats dan een ja. reddingspost voor de reddingsbrigade... En als je er zelfs daar de moeite moet doen... om überhaupt dat voor elkaar te krijgen... Nou, er en, staat een nieuwe in de Zuid-Oerbaan Zuid, maar natuurlijk. Maar bijvoorbeeld maar in, maar in, ook, ja, in noord. In noord... Uh, ja. En daar heb je dus die stikstofruimte voor nodig. Want anders mag je dat gewoon niet doen. Ja, ik kan ja. me eigenlijk niet voorstellen dat we iets doen... Nee. om mensen te redden. En dat, dat wordt tegengehouden dan door... Ja. dat de landelijke overheid zo ongelooflijk langzaam is... met het uh, maken van beleid. En dan hadden we beleid... en dan wordt het beleid weer van tafel ja. gekregen. Ja. Maar goed, soms is natuurlijk gezegend met een hoop natuur om Zek zich heen. Uh, uh, maar het is wel zo dat je... Dat je overal waar je gaat bouwen, zit je tegen die Natuur 2000-gebieden. En die worden natuurlijk enorm beschermd wat dat ja. betreft. Zal daar ooit een oplossing voor komen? Um, ik denk niet dat we, dat, dat we verder, veel verder uit ons jasje kunnen groeien... dan ja. dat we dat nu doen. Dus de, de grenzen blijven de grenzen. Maar ik denk dat je, wat je binnen die grenzen kan doen... dat dat wel, daar ligt natuurlijk wel de ruimte... en, en daar kun je natuurlijk wel in verder bouwen. Ja, ja. En wat ik net al zei... Um, we hebben relatief veel grote parkeerplaatsen in Zandvoort. Mm -hmm. maar als we die nou onder de grond brengen. En daarboven gewoon groen, eh, recreatie, woningen daar... Zonnepanelen. Uh, Bengelen, die, die zouden zelfs nog ook, weer, ook weer voor dubbel gebouwen, ook weer op, de, ja, ja, ja. op bijvoorbeeld uh, hoge gebouwen kunnen worden geplaatst. Uh, uh. Of op wat de daken. Weet je, als je de grond gewoon dubbel gaat gebruiken... als je daar ook een beetje samen gaat doen met elkaar... Uh -huh. uh, dan kom je natuurlijk hartstikke ver. Ja. Het kan allemaal wel. Uh -huh. Alleen we moeten wel het lef tonen om ook dat soort besluiten te maken. En het zijn geen makkelijke besluiten. Ja. Voordat we naar de muziekje gaan... nog ja. even één ding over de sociale woningbouw. Wat, wat ik ook gelezen heb, uh, jullie, uh, en, en wat jullie al gezegd hebben ook, dat er uh, een sociale woningbouw moet komen op het plot van uh, het casino. Ja. Um, nou ja, daar wordt. Uh, ik denk dat daar nog enorm veel discussies over die Ook in de nieuwe raad gevoerd zal uh, moeten worden. Dat plot is aangekocht voor zo'n, wat zal het zijn, 8 miljoen of zoiets. Ja, zo iets, zo uh, ja dat moet er wel dat, dat is gemeenschapsgelden. Ja. Ik bedoel, uh, dat zou wel terug moeten komen. Door de. Nee, niet. Dat is met sociale woning maar toch lastiger dan met de vrije. Het is een keuze. Kijk, je kan kiezen om het geld terug te verdienen. Uh, en dat als, als, als je uitgangspunt te nemen. Dus ik wil mijn geld weer terug in mijn portemonnee krijgen. Dat kan. Je kan er ook voor kiezen om te bouwen voor wat Zandwoord nodig heeft. Ik denk dat ongeveer zo'n uh, 40% van Zandwoord niet meer dan 45.000 euro verdient. En zo'n 70% van Zandwoord niet meer dan 100.000 euro verdient. Um, of alleen of met de twee of met meer. Um, en dat zorgt dus voor dat we eigenlijk vrij weinig hebben aan dure huizen die we nu op het plot van het Holland Casino gaan bouwen. We hebben met elkaar afgesproken in de gemeenteraad dat we volgens een woningbouwverdeling gaan bouwen. Het enige wat wij vragen is: college, bouw nou volgens die woningbouwregels uh, die we onszelf hebben opgelegd. Dat betekent niet dat er uh, alleen maar sociaal wordt gebouwd op het Holland Casino, maar dat betekent dat we ons gewoon aan onze eigen regels houden. Maar en... kun, je, kun je niet meer richten op. Uh... Wat wel de bedoeling is om sociale woningbouw op de passagepanden uh, daar, maar daar dat te bouwen. Dat is al compensatie voor het andere deel van de Oké. Okay, ja. um, wat we ook hebben gedaan, uh, onder leiding van mijn collega Maaike Koper... is een fonds in het leven roepen van 2 miljoen. Van ja, er zit nu 2 miljoen inderdaad, ja. maar dat is natuurlijk niet zoveel geld op een woningbouwproject, toch? Nou, ik denk dat je daar al redelijk, uh, met een deel al redelijk in de buurt komt van het realiseren van... Uh, van Bijvoorbeeld sociale woningbouw ook. Ja, genoeg. maar het is minder dan, uh, dan de renovatie van de krocht uh, zo'n beetje. Dat klopt als, ook. Ja. Uh, maar renovatie en nieuwbouw is iets heel anders. Maar wat het punt meer is, is dat de mogelijkheden liggen er wel. Alleen het uitgangspunt van dit college is... een uitgangspunt van de rekening moet worden betaald. Het uitgangspunt van ons als groenings pvda is. Uh, die rekening die kunnen we betalen door dat fonds voor een deel in te zetten. En daarmee regelen dat iedere standvorter in een mooie plek kan wonen... En dat betekent dus ook dat wij zeggen dat mensen met uh, wat minder geld die, die ze te besteden hebben, ook op zo'n locatie kunnen... Boven. Dus is uh, maar een mix van, van sociale woningbouw en wat duurdere woningen, zoals ook op het uh, eigen, Watertorenplein plein uh, ja, uh, gerealiseerd. Eigenlijk ja, ja. eigen wat wij zeggen is, gemeente, hou je nou aan je eigen regel. Ja, ja. We gaan even een muziekje draaien, want ja. uh, anders worden de mensen gek van ons gepraat op de radio. Uh, Cold way down there, yeah Crazy cold way down there And when I die, and when I'm gone There'll be one child born in this world Carry on, carry on Ja. by the devil, don't want go by demon, don't want go by Satan, don't want to die uneasy Just let me go naturally And when I die Morgen Zandvoort, elke zaterdag van 10 tot 12 uur... met politiek, cultuur en sport op ZFM. Nou, dat was een vrolijk nummertje, Maya. Maya Kop, die voor ons de muziek en de techniek doet. Wie horen we? Dit was Nee, dit was Bloodsweat Tears met And When I Die. oké. Blood, Sweat Tears, ja, inderdaad. Wat minder vrolijke titel. Aardig nummer. Ken je dat niet? Nee, maar het was inderdaad een vrolijk nummer. toch? Ja, Het was Een vrolijk onderwerp dat te horen. Ja. Um, Oké, okay, um, een van de grootste punten in jullie ja. programma is ver, uh, uh, vergroening Klopt. en bomen. Dat is wel... Uh, nou, daar, daar was de Partij van de Arbeid natuurlijk ook al behoorlijk uh, mee bezig. Daar konden we ook al op vinden. Ja. En uh, om het specifiek te maken, betekent dat elke wijk een voetbalveld erbij Ja, een voetbalveld en, erbij, uh, ja, ja. ja. Daar mag je op ons afrekenen. Ja, is dat zo? Ja. ja? En, en wat voor bomen dan? Gewoon hele kleine sprietjes die nu gezet worden. Nou ja, um, ik heb toevallig ook uh, een vriend die in de bomen zit. Dat klinkt een beetje raar als ik het zo uitspreek. Maar die weet veel van bomen af. En die vertelde mij ook, naar aanleiding van de discussie die wij in de Raad hebben gehad. Uh, dat ja, het, het, het is heel vervelend, maar we kunnen niet te grote bomen planten. Dat heeft ermee te maken dat die bomen moeten wortelen. En als je te grote bomen plant, um, dan kunnen die bomen heel snel omwaaien. Uh, en heel vaak aarde die bomen ook niet. Dus die, die, die gaan gewoon niet goed groeien. Ah. Dus het is ook nog een gevaar voor, voor ons uh, als mensen, dier zeg maar in het dorp. Als we van die te grote bomen gaan neerzetten. Ja, en het kost wel meer geld. Dat, uh, dat de ook maar. Er werd ouder ook gezegd dat ja, duizend euro's 1000 euro per grote klopt. boom zeg maar. Klopt. Uh, en we hebben in onze verordening zelf ook al een diameter afgesproken. Uh, en die diameter die is al een stukje groter dan een spiegel. Uh, hoeveel, die, hoeveel dan? Uh, de letterlijke ja. omvang. Uh, ja, want ik heb ook jonge, jonge bonen, bomen voor de, ja. de deur. Nou ja, dat, dat zijn zulke dingetjes uh, ja. voor de, de mensen die kijken. Z zoiets. Dus een uh, centimeter of uh, <laughs> drie, vier of zo, ja. Ja, dus, ja, en dat is het vervelende. Die bomen die moeten eerst aarde En ja. dan ja, het is het ook logisch, die bomen moeten eerst ja. ontwortelen. Ja. Dus dat is het probleem daarmee. Uh, doet het mij pijn dat ik heel veel bomen zie weggaan, zeker. Ja. Uh, ik vind echt, uh, wij, wij vragen al jaren om een bomenmonitor. En de wethouder de Kroes zelf, nou die ga ik uh -huh. nu geven. Ik heb nog steeds tot op vandaag de dag geen bomenmonitor gezien. Dus ik wil graag bijhouden hoeveel bomen er daadwerkelijk bij komen. Maar een stem op GroenLinks PvdA betekent 500 bomen. En een extra voetbalveld aan groen in elke wijk erbij. En nou, dat kan. Kijk echt. Dus dan uh, wordt het echt groen, inderdaad. Ja. Ja. En wat ik daar ook heel bij, uh, belangrijk vind, en we doen hetzelfde eigenlijk op het gebied van wonen. Wij koppelen heel, uh, binnen ons nieuwe verkiezingsprogramma koppelen veel dingen aan elkaar. Uh -huh. uh, groen betekent ook dat we de veiligheidsbeleving, dus hoe veiliger je je voelt in een wijk, wijk, dat we dat ook willen, willen verbeteren. Met uh, juist op de goede plekken het groen zetten, goed verlichte straten, zodat we daar ook weer een mooi geheel van maken. Um, en dat is wat wij echt proberen binnen ons verkiezingsprogramma. We proberen eigenlijk alles bij elkaar te brengen. En je ziet het bij twee partijen die bij elkaar komen, dan wordt het beter. Maar ook als je bepaalde dingen in je openbare ruimte of met uh, woningbel bij elkaar brengt. Als dus je bouwt mooie huizen, maar ook in een groene wijk. Dan, dan heet het alleen maar voordelen. Ja, zeker, en, maar goed. Uh, we gaan ze pas echt zien over de jaren of 30, 40. He? Wanneer ze een beetje voor groei zijn en... Uh... Het is een dat, kan, meerzaam... dat kan heel... Ik het is, is heel uh, maar, Hans, ik ben super trots, bijvoorbeeld, dat ik net ook al zei over die bomen die nu op de Zandvoortse Laan zijn. Ja, zeker, absoluut. Het in de Zandvoortse ja, Laan. Ja. En in Zandvoort, als je Zandvoort binnenrijdt, het eerste wat je ziet, ja. is dat er geen bomen meer staan. Nee, klopt. Uh, en nu, aan de hand van een motie die wij hebben ingediend, gaan er weer eindelijk bomen staan. Het zijn ja. er maar acht tot nu toe. Uh, dat willen wij dus... Maar, is begin, maar het is een geval. mooi begin. Maar is een mooi begin. Ja. En nu nog 30 kilometer daar en dan... Uh... Als het aan jullie ligt, toch? Nou, als, het, als het aan ons ligt, is de veiligheid het belangrijkste. Dus ja. we gaan kijken bij elke weg. Uh, is het uh, een veilige weg? Uh, dan mag je van ons best wel ook uh, 50 kilometer per uur zijn. Maar is het onveilig? Uh, en blijkt het uit de onderzoeken die we nu laten doen? Uh, dan is de volgende stap uh, dat we niets anders kunnen dan die naar 30 brengen. Want dan, dan is de veiligheid in, in het geding. Ja, maar gebeuren er gebeuren zoveel ongelukken. Bijvoorbeeld door het zo'n verslaan hè, tussen in inukum en, uh, en de Shell... Dan gebeurt er vrijwel geen ongelukken. Ik, ik kan me voorstellen dat mensen wat wat, uh, wat uh, uh, linder hinder hebben van, van, van uh, motoren die optrekken en zo. Maar... Nou, ik heb heel vaak al meegemaakt dat ik als fietser. Uh, ik ga vaak op de fiets naar Harden of Heensteden. Mm -hmm. dat ik daar echt vol in mijn remmen heb moeten knijpen. of dat ik zelfs bijna. Ja, een de aangegeven fietsers door, ja, ja, ja. door ja, ja. een auto. Ja, ja. Maar ook uh, bijvoorbeeld uit de weg. De, de, de Zandwart uh, is gewoon qua ja. zicht echt uh, een, een, een moeilijke weg om... om ja. Nee, te dat is waar. Het is een, een gevaarlijke en, weg. En ja. We hebben nu ook gekeken. We, we gaan allerlei maatregelen... nu proberen te nemen om het ja. antwoord slaan. Blijken die maatregelen prima te zijn, dan ja. blijft het wat het is. Maar ja, heel eerlijk gezegd, wij hebben ook... Uh, helaas uh, hetgeen te dragen dat als daar iets gebeurt... Ja. dat de mensen ook naar ons wijzen als gemeente... Nee, van ja, uh, ja, ja, u had als gemeente meer kunnen doen. Dus zijn deze maatregelen die nu worden ja. opgezocht... Ja, het het enige dan? wat me opviel over die snelheid... Ja. wat jullie in het programma hebben staan... Zeker bij scholen bij 30 Zeker, bij. En ja. dat kan ik me natuurlijk voorstellen. Ja. Ik bedoel, daar mag niet harder dan 10 gereden worden bijvoorbeeld. Ja, en handhaaft ook bijvoorbeeld bij de ogo school Die weg, ja. daar mag je eigenlijk geen 50 kilometer per uur. Nee, reager. natuurlijk niet. Nee. En toch rijdt iedereen daar 50 kilometer per uur? Dus. Nou, dat is nou, wel hard hoor, 50. Uh... Als ik daar uh, sta uh, met mijn uh, hondje loop, zie ik daar mensen wel echt door die bocht heen schuren. Ja, je kom ik er ook zelf. regelmatig met, met ja. medicijnen dingen ik het, uh, brengen. Maar uh, ja, ik rij ook, je kan bijna niet harder dan 50. Nee, maar 50 kilometer per uur naast de school vind ik ook niet heel erg... Vrouw. Nee, natuurlijk kan dat niet. Nee, nee, nee, nee, dat is oké. Okay. Um, goed, ik had al gezegd... dat ik uh, wat kleine punten... uit jullie uh, ja. programma ga... Uh, doornemen. Uh, milieuvriendelijke autoboxen zou ja. staan. Hoe komen jullie daarop om dat erin te zetten? Nou ja, er is heel veel vraag naar. Uh, want als je nu je auto zou willen wassen... dan moet je helemaal in dit geval naar Heemstede of naar Haarlem. Uh, nou ja, ik... Wij vinden dat het gewoon een service moet zijn in Zandvoort. Ja, en wat er ook nog eens bij komt kijken... als we allemaal onze auto gewoon aan de weg gaan schoonmaken... wat volgens mij volgens de verordening misschien niet eens mag... Uh. omdat je bepaalde ja, chemische stoffen laat, uh, in de grond laat zakken... Uh, is het natuurlijk mooi meegenomen als je dat op een plek kan doen... waar alle materialen zijn en waar je het goed kan doen... en waar ja. afvalwater ook nog eens een keertje goed wordt opgeslagen. Dus er liggen kansen voor ondernemers om dat uh, op te pakken, begrijp ik? Zeker. Ja, uh. En wij moeten de kansen bieden om ruimte daarvoor te maken. Ja, uh, uh, ja, zeker, zeker. Um... Jullie willen ook de bestrijdstermijnen uh, uh, verkorten. Hè? Ja. Uh, ik las uh, bijvoorbeeld voor een voedselbos zes maanden. Dat voedselbos speelt ook al nou, het zal zijn, een jaar of vier, denk ik. Mm -hmm. uh, uh, het is er nog steeds niet. Hoe, nee. hoe kan dat nou? Ja, omdat er altijd weer beren op de weg worden gegooid. En het probleem hiervan is... we kunnen wel uh, de initiatiefnemers van een voedselbos... vier jaar zeggen, we, we gaan nog even een keertje kijken... en we gaan nog ja. even dit onderzoeken... Ja. Maar ja, op een gegeven moment uh, is het ook maar mensen een beetje aan het lijntje houden. Ja. Wat ons betreft is het, heb je een goed idee? Dan gaan we er zo snel mogelijk naar kijken. Dan kijken of het kan, zo snel mogelijk. Mm. En is dat niet het geval, ja, dan hebben we gezien dat het niet kan. Ja, nou ja, misschien, maar gaan uh, ellenlang maar in het proces ja. voor om te kijken wat is er nog mogelijk. Want dan, daar wordt niemand blij van. Nee, misschien dat terrein in, uh, in Stamford-Noord bij de Kees waar ze ja. die uh, uh, Oekraïnse vluchtelingen wilden plaatsen... Uh, dat gaat niet door door nee. stikstofproblemen ja. ook. Tenminste, dat vond ik ook. Ja, maar, ja. Uh, maar daar zou het nog, nog steeds kunnen natuurlijk. Wat ons betreft zou dat het terrein naar perfect ja. zijn. Dat is ook wat uh, meneer Keuning van mijn partij ook als eerste heeft ja. aangedragen bij de wethouder van je ja. dat terrein. Ja. Uh, parkeerterreinen, duinkjesveld, over kappen en uh, ja. met zonnepanelen. Ja. Dat is een van jullie plannen ook. Klopt. Dus als je bij S.V. Zandvoort door bij de hockey uh, ja. parkeert, dat kan dan wel. Maar dan maken ze zonnepanelen daarboven. Ja. Klopt. Ja. Een beetje zoals uh, nu bij Bloemendaal ook gebeurt, maar dan mooier. Oké. Okay. Uh, is... bij, bij de Kop van de klopt. Ja, Klopt. Ja, ja, is ja, het een plek ja, ja. al overkapt? Dat is een van de eerste plekken in Nederland. Ja, dat Oost. klopt. Ja, ja. Uh, we zijn veel verder in de techniek, dus het kan veel mooier. Maar hoe kan dat mooier dan? Ik bedoel, uh... nou, ja, je kan kiezen voor een bepaalde constructie waar je ook nog groen tegenaan laat groeien. Waardoor het gewoon nou, op die een kolossaal ja. geel is zoals in ja. Bloemendaal. Ja. Uh, en het mooie daarvan is, uh, het staat daar ook niemand in de weg. Huh. Dus je ziet, je ziet daar weer de dubbel gebruik van de ruimte. Ja, en voor ja. verkeren, maar ook voor En Het is een ja. van de weinige plekken in Zandtout waar we dat zouden kunnen ja. doen. Uh, ik wil gaan naar uh, hospice. Uh, ja. Daar heb ik uh, Mike Koper ook nog meerdere keren over gehoord. Een hospice in Stoonvoort zou... Op, uh, wethouder Bluis was daar ook wel ja. voor te porren eigenlijk. Maar ja, is er ook nooit van gekomen eigenlijk. Nee. Maar jullie pleiten nu voor hospicezorg en huis. Ja. ja, ja we, wat... vinden, en we merken ook gewoon in deze tijd dat, dat mensen dat heel erg belangrijk vinden. Uh -huh. um, een, een, een mooi eind aan het leven... Uh, is wat dat betreft echt een van de dingen die ook vinden wij horen... bij het verzorgen van mensen van de wieg tot uh, letterlijk aan het graf. Um, en een hospice kan schijnbaar volgens meneer Bluis niet uh, in de ruimte in Zandvoort. Uh -huh. ja, dan moet je het toch uh, omdenken, denken wij. Ja, de en dan de, zou je het natuurlijk thuis, uh, wel aan huis uh, kunnen doen. Ja. Dus ik denk dat dat, uh, ja, ik denk dat dat hopelijk wel uh -huh. een mogelijkheid is. Ik, uh -huh. ik hoop het echt, want ik denk dat een menswaardig einde uh, aan het leven... Ja. Dat is iets wat ja. we allemaal willen. Ja, zeker. Nou, mensen waren beginnen ook van je leven. Ja, zeker. En <laughs> pleiten jullie met gelijke voor. Gelijke kansen. Ja, daar pleiten jullie voor dat het consultatiebureau, waar je normaal de prik ja. haalt voor kinderen, et cetera. op hele jonge leeftijd. langer betrokken blijft bij kinderen. Ja. Maar tot welke leeftijd ongeveer dan? Uh... Ja, wat wij zien, en wat ik ook in de onderwijspraktijk zie, zoals ik net zei, als ja. docent. Uh, is dat uh, juist op het gebied van uh, ja, toch de, de opvoeding, gelijke kansen, dat, dat daar best nog wel vaak uh, lastig in is. Op een gegeven moment ja. wordt je losgelaten, zeg maar, door het consultatiebureau. En dan sta je er alleen voor. En we zien juist dat mensen die het wat minder breed hebben, die uh, wat meer steun nodig hebben, dat we die heel erg kunnen helpen met uh, ervoor zorgen dat jij gewoon ja, ergens een plekje hebt waar je langs gaat gaan. En die ook verder helpen met in dit geval je kind. Ja, dus tot dus... welke leeftijd? Ik vind het. Dan, ja, maar dan, dan, dan moeten, zouden er ook bijvoorbeeld opvoeddeskundigen bij moeten komen, noem maar wat. Zeker, en die opvoeddeskundigen, die hebben veel. Ja. Elke docent is een opvoeddeskundige? Ja, dus laten ja, we ja. ook en kijken hoe kunnen we nou mensen samenbrengen en daarmee ja. Uh, ja, eigenlijk een win-win situatie creëren uh, uh, voor, uh, voor Zandvoort. Ja, de eerste stappen naar een bunkermuseum zijn gezet. Dat was ja. ik ook in jullie programma. Klopt. Daar, daar heb ik weinig van gehoord. Ja, We wilden als Zandvoort twee bunkers in het bunkerdorp we verkopen. Ja. En toen, heeft, toen heb, heb ik persoonlijk gezegd... van ja laten we dat nou niet doen. Het is een cultureel erfgoed. Het hoort bij Zandvoort. Ah, ah. Hoe pijnlijk de geschiedenis met de bunkers ook is. En laten we kijken of we daar niet een bunkermuseum in kunnen, kunnen vestigen. Ja. Ook omdat je daarmee ook onze nieuwe generatie Zandvoorters... kan laten zien wat is hier nou in Zandvoort gebeurd. Ah, ah. Want ik denk als jij als dorp goed weet wat je geschiedenis is... Ja. Dan weet je ook waar je toekomst ligt. Ja, ja. Nou, er zijn in de omliggende gemeenten ook bunkermusea. Hè? Ja. Volgens mij in Noordwijk. Of Noordwijk een, klopt. Ja, Noordwijk, ja. en, uh, volgens mij klopt. Op, de, op de Afsluitdijk ook. Ja. Dus er zijn meerdere musea. En we hebben nog heel veel bunkers in Zandvoort liggen. Ja. Ik vind het goed om, om juist die ja. cultuurhistorie... weten waar we vandaan komen... om dat ook gewoon ja. uh, wat meer... Laten zien. Ja, en dan zou je de, de restanten van die Atlantic wel mee kunnen nemen. Precies. Dat soort zaken. En het ligt er ja. allemaal, maar we gebruiken het nu niet. Ja. Um, jullie willen een gratis museumjaarkaart jaar, uh, ja. als je 18 jaar wordt. Ja. Dat vond ik ook wel een aparte. Nou ja, dat ligt er ook in. Kijk, voor ons is het misschien heel normaal om naar een museum te gaan... Uh -huh. of naar een culturele instelling. Maar voor heel veel Sandvoortse kinderen uh, en jongeren in dit geval... is dat niet normaal. En het is heel erg belangrijk voor je ontwikkeling... Dat weet ik ook als docent zijnde. Dat jij uh, in aanraking komt met, met cultuur. cultuur. Ja, ja. Uh, en daarom. Uh, het is voor de gemeente Zandvoort. Uh, ja. Een hele kleine bijdrage die we moeten leveren. Om alle jongeren van 18 jaar. Eigenlijk de jongvolwassenen. Allemaal de kans te geven om naar musea's te gaan. Maar ook naar andere culturele instellingen. Ja. Um, en daarmee hopen we ook dat zij hun eigen talenten wat meer aanwakkeren en dat ze daarmee ja. ook wat meer uh, ja, zichzelf kunnen ontwikkelen. Ja. Dit is nou echt een voorbeeld van gelijke kansen bieden aan iedereen. Begrijp ik, ja. Um, ik ga even naar die ontsluitingsweg. Ja. Uh, als dat niet lukt uh, zou je een buurtbus moeten hebben, dat is ook uh, zo meerdere keren over gesproken. Jullie hebben geen uh, specifieke plannen voor een ontsluitingsweg naar Nieuw-Noord. Uh, nou ja, de Herman Heemansweg dat is heel Ja, maar, erg maar dus gaat, dat gaat dus niet door. Dat gaat niet door. Uh, nee. uh, nu hebben wij in de gemeenteraad samen met de VVD en de CDA een motie aan laten nemen... die gaat kijken of we aan de noordkant, uh, in het project Noordkust uh, en uh, Duinoord, om het goed te zeggen... dat is Duinkjesveld eigenlijk, of daar niet de mogelijkheid ligt. Het gaat ons daar ook om, we gaan een wijk daarbij bouwen aan 500 woningen. 550 als we ook nog het, uh, ja. het, uh, het, uh, het uh, oude erbij ja, ja. bij, bij, bij, tellen. Dat, dan moet je daar iets mee doen. Je moet er iets mee, dat, iets dat mee. begrijp ik wel. Ja. Um, en ja. lukt het niet om daar een weg te maken... want we zitten ja. nogmaals aan de randen van wat Zandvoort ja. mag doen... Ja, ja, ja, ja. Um, dan is het volgende... dan gaan we nog een betere OV-verbinding realiseren. Ik vind het nog steeds echt niet te verkopen... dat je als inwoner van Zandvoort Noord moet overstappen bij het station om überhaupt naar het centrum ja, te komen. Ja, ik heb er zelf al mee te maken. Ja. Ongelooflijk. Ja, nee, dat, dat ben ik helemaal met je eens. Dus daar, dat is, een van de eerste dingen die wij willen doen... is dat echt aan. Ja, maar helaas gaat de gemeente daar, daar niet over. Hè. Maar uh, je kan Misschien kun je bij de bereiken. provincie... beslissen provincie wat dat betreft. Ja. Dus, uh, en je kan zelf je, ook een buurtbus... Uh, tot de ja. tijd laten rijden. Je, ja. je kan het veel als gemeente. Uh, ik ga bijna half ronden, want ja. uh, we moeten zo nog even... naar. Een ander onderwerp, uh, uh, mobiliteitsplan uh, ook bij piekdagen. Het ja. mobiliteitsplan wat we hebben met de, met de Grand Prix, uh, dat zou je ook op piekdagen kunnen doen. Klopt. Maar dan denk ik, van, uh, ja, dat is natuurlijk gebaseerd op, uh, op uh, villetten voor de inwoners ja, ja. die wel erin kunnen. Dat is wel erg omslachtig om dat op piekdagen dan te doen. Dan halen we één ding uit het mobiliteitsplan. Wat ons idee is, is dat jij zorgt dat er in de regio... PNR-terreinen zijn, uh -huh. dat ze parkeren en uh, je gaat weer verder terreinen, zeg maar. Uh, dat we dat regelen en dat we vanuit die parkeerterreinen in de regio... bussen laten rijden, gratis in dit geval, die naar Zandvoort kunnen komen... je hier in uh zandvoort -huh. afzetten. Daarmee zorgen we ervoor dat iedereen uh, nog steeds naar Zandvoort kan komen... dat ja. dus iedereen een viet heeft... We pakken dus de goede dingen uit het plan ja, ja. en die plakken we op een mooie standdag. Huh. Dus dat betekent nog steeds dat je met de auto naar Zandvoort kan. Ja. Maar we gaan mensen ook verleiden om die auto in de regio te parkeren... Ja. en hier met de bus naartoe te komen. Nou, laatste onderwerp heb ik zag ook dat het watersportcentrum uh, ja. terugkomt. Nou, daar wordt ook al heel veel jaren ja. over gesproken. En, en hadden jullie nou erin staan dat er weer uh, misschien een prijsvraag moet komen? Nou, Waar u dat nou? Ja, hè? Wij vinden dat het watersportcentrum er moet komen. Ja. Uh, en in welke vorm en hoe we dat gaan doen... Ja. Uh, een prijsvraag zou daar een onderdeel van kunnen zijn. Nou, die is al een keer geweest ja, maar dat was nou, natuurlijk een mislukking. Is uitgezet. Uh, ja. dat, dat is ja, ja, die ja, uitgezet. Ja, dat is uitgezet. Wat wij zeggen is: kijk nou ook wat er mogelijk is. We gaan Reddingspost Noord ook aanpakken. Ja. Daar hebben we een, bijvoorbeeld een uitkijkpunt. Dat heeft het Watersportcentrum ja. ook nodig. Ja. Laten we kijken of we daarin weer samen met elkaar kunnen komen tot een. Uh, een vergelijk en zorg dat het Watersportcentrum er komt. Want Zandvoort is een watersportdorp. Ja, nee, dat is waar, dat ben ik helemaal met je eens. En... Papendalast, moeten we wel proberen. Mag ik nog één ding zeggen, trouwens? Ja, dat uh, mag. Wij willen 8 maart in Zandvoort willen een vrouwenmars houden. Uh, omdat wij zien... 8 maart is ook het jongerendebat. Na het jongerendebat gaan we. Oh, na het, het oké. Okay. Want wij zien dat, uh, ik zei het al, ik had het al over veiligheid. Dat veiligheid voor vrouwen in Zandvoort echt ook een heel groot probleem is. Femicide, ja dat ja. is waar. Femicide niet alleen maar ook veiligheid. Nee, maar veiligheid ook veiligheid ja, ja, überhaupt. Veiligheid ja, in de ja, brede ja. zin. Ja. En 8 maart is het natuurlijk Internationale Vrouwendag. Ja, ja, ja, uh, ja. En daarom willen wij graag iedereen oproepen. Loop met ons mee. Uh, en laten we samen kijken waar we Zandvoort voor... Okay. de vrouwelijke inwoner kunnen ja. verbeteren. Nou, daar gaan we meer over horen. Ja. Uh, mag ik je hartelijk bedanken, Karim Elkebali... voor uh, dit dank gesprek. Het was een leuk gesprek. dankjewel. Ja, je wel. Zeker. En ik wens jullie heel veel succes met, uh, met de verkiezingen. Dankjewel. Op uh, 18 maand. Ik zie je ook tijdens het lijsttrekkersdebat. Ja, want dat ga jij doen, toch? Uh, met die al mijn koper. ja, dat klopt. Hartstikke leuk. Heel goed, dankjewel, alvast. Met kort muziekje en dan gaan we Direct mooi nummer. Um, we gaan praten over zandvoeren, want uh, over een maand uh, gaat het zo'n beetje uh, weer open, dat Kerpenpark. Uh, uh, uh, we hebben aan de telefoon Geert Sijzema, de woordvoerder. Klopt dat? Ja, goedemorgen. Wel. Goedemorgen, Geert. Goedemorgen. Met mij gaat het goed, ja. Met jou ook?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 Bij ons willen ze 350 bungalows bouwen het jaar rond, waar ieder weekend andere mensen komen. Dus yeah. nou, Dat is niet zo heel moeilijk uit te leggen dat dat uh, ver boven de stiks op vlammen van de gemeente Zandvoort Daarbij yeah. yeah. nou, hebben we de gemeente Vogelenzang nog, hè, waar die bungalows in yeah. provincie yeah. voor yeah. gaan liggen. Yeah. Omdat die niet gebouwd mag worden, zo ziet het bestemmingsplan er ook best. Dus ik denk dat we een beetje lucht gaan krijgen en als het projectontwikkelaar ook een beetje meewerkt. Want die heeft het laatste kortste ding van ons verloren. Waarbij uh, de rechter heeft gezegd dat alles in principe tot het hoge beroep het oude moet blijven. Dus dat betekent uh -huh. dat wij als het goed is gewoon uh, eind maart, begin april op de camping uh, te gast zijn. Ja, want jullie mogen er dit jaar toch nog wel op of niet? Of is het de nou, bedoeling dat het niet zo is? Dat, dat denkt de projectontwikkelaar wat anders oh, die denkt er zo. anders over? Ja, die, die, die vindt uh, dat gaat om geld kosten en je hebt er niet zo heel veel zin in. Ja. Dus, uh, maar wij denken dat hij gewoon uh, zich moet houden aan het vonnis wat de kortgeding rechtraakt. Ja, dan moet hij wel het hek open gooien, toch? Dan moet hij wel het hek opengooien. Dat ja, is wel handig, gooien, toch? Zeker. Ja. Ja. Nou, ja, dat gaat hij denk ik wel doen, maar uh, ja, we lezen zoiets dat hij de faciliteiten er niet wil uh, aansluiten oh. en hetgelijke. Ja, dat ja volgens mij dan. gaat de rechter daarover en niet de projectontwikkelaar. Ja, als hij dat nou bijvoorbeeld niet doet, als jullie uh, een... Uh, wat het, uh, het wederom een, uh, een kortgeding Ja.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 het ziet er positief uit. Ja. Helemaal met de berichtgeving van uh, provincie Vogelsang en met het stikstofoordeel over uh, de opvang in Zandvoort. Ja. Denk ik dat we een goede kans maken dat we gewoon een mooie camping blijven. Ja, en, uh, de, de bewoners op de Slaan zijn er ook super blij mee, Daar heb ik online onlangs nog over gesproken. Uh -huh. Dus uh, nou, dat ziet er positief uit. Ja, dat uh, zijn alleen maar goed, goede geluiden. Heb, ja. Hebben jullie nou uh, afgelopen winter zeg maar, uh, een beetje in de gaten gehouden wat, uh, wat er gebeurde op die camping? Ja, ja, dat doen we wel. Ja, dus ja, wekel wat... Wekelijks wordt dat uh, gepost ja? om te kijken wat er gebeurt. Ja, ja want ja. Kunnen we kunnen natuurlijk ook gewoon uh, caravans weghalen ja. of zo. Uh, ja. Nou ja, kijk, er zijn je hebt altijd een beetje een natuurlijk verloop. Dus er zijn met ja, dat kan mensen. natuurlijk. Ja. Ik over de tachtig hebben gezegd van uh, nou ja, we mogen niet vernieuwen. Dus het is uh, het uh, einde voor uh, het uitperk voor ons. En zo zijn er nog wat mensen. Ik denk dat er wel een caravantje of vijf, zes weg zijn, ja, dat is maar dat, ja, gewoon verloop, dat is he, dan, dat verloop. Ja. Ja. Ja. Maar, maar hoeveel, over hoeveel mensen gaat het nu nog? Uh, ja, kijk, we hebben het denk ik over een kleine 100 caravans. Dus dan heb je het over Toch de, ja. 250, of 300 mensen. Er zitten wat gezinnen tussen, Aha. wat uh, oudere paren. Dus ja, zoiets, ja. Ik zie de, de, de gewone caravans, zie ook die, die mooie huizen staan. Hè? Bij, echt tegen de... Tegen de parkeerterrein het parkeerterrein uh, van. Bij het van Fitzkort. En het parkeerterrein van de Canberra staan. Ja, die, die, ja, dat die, is, die, die ja, moeten dat... dan eigenlijk ook gewoon weg, of niet? Ja, maar dat zijn natuurlijk ook uh, staakcaravans. Ja. Uh, dat was een onderdeel van het herstructureringsplan. wat de oude okay. eigenaren hadden. Ja. En uh, Alex heeft die mensen ook beloofd. dat ze gewoon een camping zouden blijven. Ja. Ja, want die dat hebben die behoorlijk ja, ja. geïnvesteerd natuurlijk hè? wat was ja, ja, het? 35.000 ja. 40 of 40.000 40 40 euro? Ja, 40.000. 40.000 euro hè ja. Ja, ja. exclusief uh, tuin- en straatwerk ja, in geval. Ja, ja. Ja. Dus die mensen voelen zich echt wel in hun ja, site ja. door die aangenaren, ja. Ja, want hoe staat het er nu voor in ja. Volgensdank dan? Die uh, hebben ook een rechtszaak gewonnen volgens mij. Ja. Nou, de rechtszaak gewonnen, daar is de provincie voor gelegd. O oh ja, provincie is er voor gelegd. Het past ja. niet ja. binnen een bestemmingsplan, daar mag je niet gebouwd worden. Uh -huh. Dus ja, dat gaat ook niet gebeuren. Uh -huh. En uh, ja, daar hebt de gemeente... Dat is ook een beetje in zandvoort aan de hand, hè. Zo'n gemeenteraad uh -huh. durft daar niet echt beslissing te nemen. Die laat zich een beetje uh -huh. overbluffen door zo'n gemeenteraad... of door zo'n projectontwikkelaar. Uh -huh. En uh, ja, kijk, wij hebben ook al een paar keer gezegd... ja, desnoods moeten gewoon een schadeclaim naar de gemeente... of voor, voor ingenomenheid, omdat er in toeristische vis wel stond... ...dat de het uit een bungalowpark zou worden. Ja. En maar ook met de vergunningverlening. Kijk, zo'n vergunningverlener van O.D. Eimond... ...die valt eigenlijk rechtstreeks onder de wethouder. Mm -hmm. Ja, en dan het blijkt dat hij allemaal verkeerde beslissingen ge genomen heeft... ...omdat hij ja. bijvoorbeeld het ja. adviezen van Sparenland over het kappen van bomen in de wind heeft ja. geslagen... Mm -hmm. ...en dat toch doorgedrukt heeft. Ja, dan zullen al die vergunningen herzien moeten worden. Ja. Nou ja, en dan zijn Jan details natuurlijk, dat onder de vorige wethouder... Mm -hmm continu werd geroepen dat de vergunningsvrij gebouwd kon worden. Nou, het is wel gebleken dat dat niet zo is. er uh -huh. nou, moeten we wel allemaal vergunningen aangevraagd worden. Dus ja, ik denk met de nieuwe raad die aanstaande is... Ja. 18 maart hebben we verkiezingen. Klopt. Ja, de is nog maar eens goed achter de oren moeten krabben van... Uh, hoe gaan we dit uh, met die mensen daar oplossen? En gaan ja. we dat allemaal ja. gewoon op een, op een integere, nette manier doen? Ja. Nou, ik begrijp in ieder geval dat jullie uh, erg positief zijn. Jullie ja. gaan een mooi uh, seizoen tegemoet, hoop ik voor Zeker. jullie ook. Zeker. En uh, ik, ik wens je heel veel mooie weer. Dan hebben wij dat ook ja. hier. Zo, zo, zo, zo, zo. Als we open zijn, kom ik graag even bij je langs. Oh, dat kan altijd, dat kan altijd, heer. Hartstikke bedankt in ieder geval. Okay, en uh, Bedankt voor je uitleggen. Dankjewel. Oké, okay. okay, hoi, hoi. Doei, doei. Ja, muziek? Ja, en nog even muziek tot uh, het einde.